Raymond Seré met het NOS-journaal. In Nijenbekoop in Friesland lopen tijgers los... in een opvangcentrum voor wilde dieren. Geprobeerd wordt om de dieren te verdoven... maar dat is tot nu toe nog niet goed gelukt. De tijgers konden uit hun hok komen... omdat een hek waarschijnlijk niet goed dicht zat. De beheerders van het centrum zeggen dat er geen gevaar is... dat de dieren uit het centrum ontsnappen. In de opvang voor grote katachtige... In Friesland worden dieren opgevangen uit circussen, uit dierentuinen en van particulieren.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 De Nederlandse volleybalsters zijn het Olympisch kwalificatietoernooi in Tokio goed begonnen. Oranje versloeg Kazachstan met 3-1. Morgen speelt Nederland zijn tweede wedstrijd tegen Zuid-Korea. De volleybalsters kunnen zich op dit toernooi plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio komende zomer. En dan het weer, wolken, soms wat zon, af en toe een bui, maximaal 11 graden. En ook met pinksteren is het fris en wisselvallig. Dit was het NMS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Sinds 1982, werd het even na twee uur Zandvoort een hele goedemiddag. Je hoorde de Dexie Smithers, Night Runners en Kaman uh, Eileen. Jawel, wat is het koud hè, Albert jan Nou, we hebben het kacheltje weer aan. Ja, hoor. die is weer nodig. gewoon ja, het kacheltje weer aan. Joh, wat een temperatuurverschil. Nou, dus, uh, dag en nacht verschil. Ongelooflijk. Goedemiddag, en wat gaan we doen? Ja, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Ook uh, waar u ook bent, of op het strand in het dorp, dan wel een middagdukje aan het doen bent. Uh, allemaal van harte welkom bij Zandvoort op zaterdag, uw lokale zender. We hebben dan weer een uh, overvol programma. En terwijl er op dit moment de kwalificatie... en dan hebben we het over de Formule 1... wordt verreden op het uh, circuit van Barcelona. Met natuurlijk voor het eerst uh, uh, Max Verstappen in de Red Bull. Zijn eerste kwalificatie. En we zijn, uh, wij volgen dat voor u op de voet, kan ik wel zeggen. Jazeker. Alsof dat niet genoeg is, er wordt dit weekend ook weer gereest... op het circuitpark Zandvoort tijdens de traditionele Pinkster races. En daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... en die gaan we rond de klok van kwart over twee... zeven voor de eerste keer bellen. Er wordt vandaag nog gevoetbald... en wel de laatste officiële wedstrijd van de competitie. SV Zandvoort ontvangt de brug. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es. En die gaan we om tien over half drie voor de eerste keer bellen. Want daarvoor hebben we natuurlijk het weerbericht. Wordt het weer beter of blijft het koud? U hoort het allemaal om half drie tijdens het weerbericht. Uh, we hebben de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus te tegen die tijd de pen en papier klaar liggen. Dan kunt u gelijk even meeschrijven. In de tweede uur komt ook onze leider van ZFM TV langs. En dan hebben we het over Maurice Mulder. Want uh, er zijn ontwikkelingen uh, bij het tv-kanaal van ZFM. En hij gaat ons daarover volledig informeren. Dat tussen drie en vier. Uiteraard, kwart over vier hebben we natuurlijk de Formule 1. Uh, Pit Report. Uh, en we hebben natuurlijk Sport Kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw lokale zender ZFM. Ja, het zonnetje schijnt wel, maar het is veel te koud buiten. Dus lekker binnen blijven en luisteren naar de radio. We hebben heel veel lekkere muziek vanmiddag. doen ...op de zaterdagmiddag bij CFM. Jongen, een uh, lekkere hit van Koens. Dat was This Girl. De het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En straks uh, in de tweede uur van dit programma... ...veel meer over CFM TV... ...met collega Maurice Mulder. Trouwens, we zijn digitaal te ontvangen met CFM TV... ...op kanaal 40 via Ziggo. Ja, zo gaan we naar het circuitpark voort naar Willem van deze voor de piste racers. Maar hier is Paula Abdul. Hier is Straight Up... En muziek uit de jaren 90, Jor de Paul Abdul. En straight up. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, voor de eerste maal vandaag schakelen we live over naar het circuit. Naar Willem van deze Dit weekend de Pinkster Racers. Goedemiddag, uh, Willem. Ja, goedemiddag vanaf een windig circuitpark, Zalvoort. In tegenstelling tot de afgelopen dagen is het nu dikke jas weer in plaats van korte broeken weer. Ja, valt tegen, hè? Ja, dat valt zeker tegen dan. Maar goed, uh, daarvoor zijn we hier niet uh, voor het weer. We zijn hier uh, voor de autosport uh, die zich op uh, circuitpark Zandvoort uh, volop afspeelt dit weekend. De Pinkster Races. En uh, vanmorgen om negen uur al begonnen. En uh, we eindigen vandaag, uh, als alles goed gaat, net uh, om vijf of zes. Morgen is het nog een langere dag. Uh, die duurt van negen uh, ochtends tot tien voor zeven avonds. En in dat uh, programma dan uh, zien we diverse klassen. Twee klassen uh, die nieuw zijn op Zandvoort, Onder andere de Citybuk uh, Cup. Citybuck, uh, uh, een goedkope uh, instapklasse. Met name dan uh, bedoeld om uh, de jeugd uh, voor de autosport... Uh, interessant te maken en nog betaalbaar. En dan moet je denken, Citybuck... Nou, CityBuk dan hebben we het over autootjes zoals de Citroën ZE Toyota iGo zulke soort uh, autootjes. En de Peugeot als ik me niet vergis, uh, 108 Drie uh, verschillende merken. Nou, die gaan hun uh, debuut maken op Zandvoort uh, hier uh, dit weekend. Uh, jonge deelnemers, uh, een instapklasse. En als ik me niet vergis, is er zelfs iemand van uh, 71 uh, die zijn debuut gaat maken. Dus, uh, 71? Ja, <laughs> ja, geweldig! Nou ja, als je het je leven lang hebt willen doen en je hebt nu de mogelijkheid, uh, waarom niet? Er is toch hoop voor ons, dus uh, <laughs> zal ik maar zeggen, om ooit ook nog eens een keer op het asfalt uh, verschijnen. Daarnaast een uh, interessant uh, ja, programma met onder andere de Marcel Albers uh, Memorial uh, Trophy. Dat is uh, Formule Fort. En dan zien we alles bij elkaar. Zo'n ruim uh, 60 uh, Formule Forts. Uh, verdeeld over een uh, twee uh, startvelden, uiteraard. Want met z'n 60 uh, tegelijk gaan, uh, lijkt me geen hit. Ook aanwezig uh, dit weekend de NEZ F4. En NEZ, dat staat. Noord-Europese zone Van de Formule 4 Formule 4 een klasse Populair in Europa De afgelopen seizoen al En het NEZ Is daar een van de afdelingen van Wordt ook gereest in Duitsland En in uh... Italië in die uh, Formule 4 klasse, ook in Engeland. Uh, maar deze klasse, daar komen de Nederlanders in uit. Uh, onder andere Richard Verschoor, Jerno Opmeer en Danny Kroes. En dan blijven we even bij een van die deelnemers hangen. Richard Verschoor 15 jaar oud. Uh, in Sochi tijdens de Grand Prix maakte hij zijn debuut daar in deze klasse. Nou deed dat uh, gelijk goed. Wist één race te winnen. De andere race daar werd gewonnen door zijn teamgenoot Jan nou op meer. Maar voor Richard Verscheur, Verschoor, die maakte zoveel indruk uh, dat gelijk aan de bel getrokken werd door uh, Red Bull. Hij uh, is opgenomen in de Red Bull uh, Junior Team en uh, vanaf Zandvoort uh, zijn auto dus ook in de Red Bull kleuren. Nou, dat deed hem goed, want uh, vanmorgen tijdens de kwalificatie voor de eerste race van de Formule 4 uh, wist zei de eerste positie te veroveren uh, en daarmee uh, pole hey, Dat is uh, goed nieuws en meteen het uh, nieuwtje weggekaapt voor uh collega Albert-Jan. Ja, ja. Dat wilde hij om eh, kwart, kwart over vier gaan melden. Nou ja, ik, ik, ik kan daar nog wel wat aan toevoegen. Want ik sprak. Uh, hij rijdt uh, bij MP uh, Motorsport. Uh, ik sprak uh, teambaas uh, Dick van der Wild nog. Die zei, ja, het kwam uh, dinsdag in de stroomversnelling. Toen moesten wij nog de contracten opstellen. Nou, die moesten naar Barcelona toe. Uh, daar weer getekend worden door de heer van uh, Red Bull. Uh, ja, hoe komen uh, die contracten daar zo? Nou, we hadden een... Uh, ze hebben een Vrienden piloot. Die moest toevallig naar uh, Barcelona vluchten. Die heeft in de cockpit uh, contracten meegenomen. Die werden in uh, Barcelona dan weer afgehaald door de truckchauffeur van de MP Racing van het GP2 team. Die vervoerden ze weer naar het circuit. Daar werden ze ondertekend en toen kwamen ze weer terug hier uh, richting MP Motorsport. Geweldig verhaal. Heerlijk. Hey Willem, vandaag en morgen dus heel veel te doen op het circuit. Wat wij doen, we komen straks weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Oké, okay, tot straks. Tot zo, hier is Bruna Mars.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 Zo'n mooie derde plek in Q1 voor Max Verstappen, Albert-Jan. Mooi, hè? Heerlijk, geweldig. En zojuist zijn we gestart met Q2, die we uiteraard ook voor je in de gaten houden bij Zandvoort op zaterdag. En wat we nog meer hebben, is het nieuws in het kort. De reddingsbrigade Bloemendaal kwam gisteren in een actie voor een in problemen geraakte watersporter. De hulpdiensten zijn gistermiddag uitgerukt voor een kiter... die bij de kust van, bij Bloemendaal in de problemen is gekomen. De kite van de man was op de golven geslagen... en het was onbekend waar de man was. Politie, KNRM en reddingsbrigade rukten uit. Na een korte zoektocht werd de man aangetroffen. Hij had zelf ongedeerd het land weten te bereiken. De verbinding tussen het harnas en de vlieger was losgeschoten... waardoor deze onbestuurbaar was geworden. De kiteserver zat alleen nog met een veiligheidskoord aan zijn kite vast... Het mooie weer trekt natuurlijk veel watersporters naar de kust... waardoor hulpdiensten afgelopen vrijdag al meerdere keren in actie hebben moeten komen. Dan doorrijden naar aanrijding. Vanmorgen omstreeks vijf voor half vier kreeg de politie een melding... van een eenzijdig verkeersongeval op het Kenaupark in Haarlem. Ter plaatse bleek een personenauto tegen een lantaarnpaal te zijn gebotst. De inzittenden van de auto waren niet meer bij de auto aanwezig. Een getuige, een 33-jarige man, verklaarde dat hij kort na de aanrijding drie personen uit de auto had zien komen. Toen de mannen wegliepen was hij erheen gefietst... en had de mannen aangesproken. Hierop was hij hard door een van hen op zijn gezicht geslagen. De man moest zich in het ziekenhuis aan zijn verwondingen laten behandelen. Op basis van het kenteken werd contact opgenomen... met een eigenaresse van de auto. Zij verklaart dat haar zoon de auto had geleend... maar dat deze in Zandvoort mishandeld zou zijn... met een elektroshockwapen, zogenaamde taser... Hierdoor werd hij buiten bewustzijn geraakt... en waren de autosleutels van hem gestolen. De politie verzoekt eventuele getuigen van de aanrijding... of van de mishandeling in Zandvoort zich te melden. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844. 0900-8844. Tot zover het Zandvoortse nieuws in het kort. Zandvoort, een hele middag en welkom bij CFM Zandvoort. Het leukste radiostation van Zandvoort en de regio, jawel. En zo gaan we kijken naar het uh, weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo koud, Albert Jan? Uh, ik zeg niks. Jij zegt niks. Blijf nou, luisteren. Oké, okay, blijf luisteren en hoor je meer over het weer. Bij CVM Zalvoort. Meneer Sroesvoort en de Kathelik Toy. Blijf gewoon lekker. Jawel, deze wel van Rose je hoorde de kuttelietoi. Zo, twee over half 3. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Blijft het zo koud, Albert Jan? En nou moet je wel antwoorden, hè? We gaan even terug naar gisteren. Oké. Okay. Het <laughs> was het gisteren wederom een prachtige dag met volop zonneschijn. De temperatuur steeg nog naar 21 graden, maar in de middag ging de temperatuur naar beneden. Aan het begin van de avond was het nog maar 12 tot 14 graden. En vandaag, het zal u niet zijn ontgaan, ziet het weerbeeld er geheel anders uit. De bewolking heeft de overhand en het komt tot enkele buien. Maar vanmiddag kan ook nog even de zon tevoorschijn komen. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur komt niet boven de 11 graden uit. Dat is behoorlijk wennen ten opzichte van de laatste tijd. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en er is een buienkans. De noordwestenwind blijft flink doorstaan en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen, eerste Pinksterdag dag, schijnt af en toe de zon... maar het is ook een buienkans. De noordwestenwind waait matig tot krachtig... en de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. En na morgen schijnt geregeld de zon... maar elke dag is er ook een kans op het regen of een enkele bui. Pinkstermaandag en deels ook dinsdag... waait het nog een koude noordwestenwind... maar vanaf woensdag draait de wind naar een zachtere zuidwesthoek. De temperatuur gaat dan ook geleidelijk omhoog naar waarden van boven de 15 graden. De, pin, de Pinkster Dip is dus maar tijdelijk. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl Meer muziek nu bij Zandvoort op zaterdag. Hier is Lucie Perel. So, so, so, so, so. Formule 1. We hebben het over Q2 nog een kleine drie minuten te gaan, Albert Jan. Ja, en uh, het is weer verbazingwekkend. Op de derde plek vinden we daar terug verstappen. Nog voor Vettel en zijn teamgenoot Rick Riardo. Dus uh, Q3 zit er, zit, er wel, zit er wel in, denk ik, hey, voor dat gaat goed. Dat gaat goed. Nou, zo dadelijk veel meer nieuws nog en veel meer autosport nieuws ook straks in het tweede uur. Wat voor volgende Pista Races. Here, as I watch the ships go by.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 self for why and if there ain't... Deze wilde ik gewoon weer een keertje draaien. Nou, bij deze gebeurt op de zaterdagmiddag voor SV Stalf. Jorden, de Kiss from Fame en Star Maker. Ja, we gaan naar Duitsersveld. Daar is Joop fres bij de wedstrijd van vandaag. SV Stalf speelt tegen de brug. Goedemiddag, Jop. Goedemiddag. heren uh, in de studio en luisteraars thuis. Uit, ja, of waar even u bent, dat maakt me niet zoveel uit. En ja, de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2015-2016 is al bezig. Ze spelen in de elke minuut ondertussen. En het is voor Zandvoort, zowel voor Zandvoort als voor de brug, eigenlijk om de keizersbaart. Zandvoort kan geen kampioen meer worden, dat weten we al wel. En de brug hoeft niet te degraderen, die zijn veilig, veilig op de tiende plaats. En daar zit vier punten tussen de nummer 2 uh, en 3 van onderen. En uh, de brug... En dat is dus veilig. Um, ja, um, voor Sanford is het daarentegen wel een hele belangrijke wedstrijd. Want uh, volgende week begint, uh, zaterdag begint de na-competitie. Voor zover het er nu uitziet, wordt dat in ieder geval tegen Dam. En uh, ja, Op de een of andere manier heeft Sanford daar een haat-liefde verhouding mee. Verleden uh, hele mooie wedstrijden gezien. Uh, grot verloren, grot gewonnen. Heel raar. Dam. Uh, ja, Dat was altijd uh, wat ze zeggen. Een haat liefdeverhouding. Zandvoort um, moet dus volgende week uh, da daar spelen. En uh, er zijn nog steeds wat geblesseerden bij Zandvoort. Dus uh, uh, Laurens de Heuvel, de trainer, die heeft uh, een x aantal A-junioren opnieuw ingepast. Net zoals hij vorige week heeft gedaan. En, uh, en in de veronderstelling dat ze, zij misschien wel moeten gaan spelen. Wie zal het zeggen? Volgende week tegen Monika Dam. De stand op dit ogenblik is nog steeds 0-0. Uh, Zandvoort uh, heeft nog geen kansen gehad. Uh, de brug 1 en die ging um, uh, toch wel een paar meter over het doel heen. En, um, voor de rest is het dus aftasten geblazen. La laten we zo zeggen, soms is wat vaker op de helft van de brug. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Voorlopig is het nog steeds 0-0 hier en we spelen bijna in de twaalfde minuut. Dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer bij Joop van Eerst terug. Hier is de weekend.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 Die single van The Weeknd Ja, nog even een uh, oude uit de jaren 80 nu Hier is Curiosity Kill the Cats En Down to Earth. To me, but you're in tune en down to earth. Ja, wat vertel je? Nu komt er een big band naar Zandvoort. Ja, het is echt een bericht voor mensen die uh, daarvan houden, van echt de big bands uh, uit uh, ja, de goede jaren van de jazz, toen het allemaal nog betaalbaar was. Maar uh, ja, naarmate na, na, na, na, na, na alles duurder werd, werden de big bands natuurlijk ook wat minder. Maar er komt er een heuse big band naar Zandvoort. En wel de big band The Swingmasters met zangeres Kate Keet. Op zondag 29 mei zal Theater de Krocht helemaal voor de big band de Swingmasters zijn. De big band uit Velsen zal dan, uh, dan de Haarlemse jazzzangeres Kate... tijdens een groots optreden begeleiden. Neem vooral uw dansschoenen mee, want stilzitten zal u zeker niet lukken. De Swingmasters is een big band met allure en talent onder leiding van André Elders. De band speelt op menig festival en wordt geroemd om de muzikale kwaliteiten. Kate is een van de meest originele jazzzangeressen uit Haarlem... en is een samenwerking aangegaan met de Swingmasters. Ze heeft haar eigen Nederlandse vertalingen... die een zowel uniek als verrassend effect hebben op bijvoorbeeld jazzklassiekers... als Sweet George Brown en Tuxedo Junction. U krijgt de gelegenheid om te genieten van een middag vol swing en zwier... Dus dansschoenen aan, danspartner aan de arm. De dansvloer wacht op u, het optreden in het theater. De krocht begint om drie uur en de entree bedraagt 10 euro. En de kaarten zijn alleen op die dag zelf aan de deur verkrijgbaar. Dus, dus big band liefhebbers, zondag 29 mei... vanaf drie uur optreden in de krocht van de Swingmasters. Samen een big band, de Swingmasters, met zangeres Kate. Dat wordt swingen hier in Zandvoort. Heerlijk, jawel. Nou, wat ook heerlijk is, het zonnetje schijnt weer... Albert Young. Oh, dat is mooi. Ja, ja, ja. Kan die verwarming weer uitzien? Ja. Wat, het was wel koud hoor. Ongelooflijk. Hier is Sister Sledge and Lasting Music. Klassiker bij de zaterdagmiddagversieven. Je hoorde de dames van de Sister Sleds en Last in Music. Ja, we schakelen weer live over naar Duitsersveld. Naar Jaap Fres. de wedstrijd SV Zandvoort tegen de Brug. Nogmaals, goedemiddag Jaap. Ja, dankjewel Rob. Eerst gelijks uh, welkom weer op uh, Duintjesveld uiteraard. Uh, de wedstrijd uh, Zandvoort-De Brug, ja, een 6 0-0. Zandvoort is de betere ploeg. Heeft maar uh, behoorlijke kansen gehad. Zelfs wel doelrijpe kansen, denk ik. Maar dat hebben we nog niet af kunnen maken. En de brug dat komt sporadisch uit, zoals op dit moment het geval is. En <coughs> eh, daar heb ik nog een kleine anekdote over, over de brug. Want de brug die moet weg op het terrein waar ze al, al, ik weet niet hoe lang spelen. Dat is op de Oude Weg in Haarlem. En eh, daar hebben ze het anderhalf veld, zeg maar. Daar, eh, daar moeten ze weg. Het gebied moet gebruikt worden voor woningbouw eh, of eh, um, loodsbouw, weet ik veel. En uh, de brug dat, die heeft besloten om uh, niet te gaan fuseren met een andere vereniging, maar zichzelf op te heffen. Uh, het is dus de laatste wedstrijd, de allerlaatste wedstrijd die de brug speelt. En ze hebben nog geprobeerd uh, om uh, voor elkaar te krijgen dat die allerlaatste wedstrijd bij hun op hun veld in Harlem gespeeld zou worden. Dus dan zou Zandvoort naar Harlem te moeten. Dat is het dus niet gebeurd. Zandvoort speelt lekker hier en is op het ogenblik gewoon de betere ploeg. Uh, <coughs> Met, uh, al wel zwaar met een paar A-Junioren, maar uh, toch behoorlijk hebben kansen. Uh, eentje die we had, eigenlijk een doelpunt moeten zijn, maar een van een de wonderbaarlijke bewegingen van de keeper hield die bal nog net tegen. Waardoor Stanford niet op de eigenlijk verdiende 1-0 kwam. Nou, dit zijn op het ogenblik de, uh, de bespiegelingen van dit moment. Even kijken, we spelen in de 27e minuut. En het land is steeds nul in de, -0 -0 de voor tegen de brug. Dankjewel, Joop. En uh, straks komen we weer terug, waarbij uh, in het uh, tweede uur van dit programma. Tot zover ook uh, uur één en graag tot zometeen en hier is Dua Lipa.